8 Uur. Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De conditie van president Chavez van Venezuela is uiterst zorgelijk nadat hij opnieuw is geopereerd aan kanker. Dat heeft vicepresident Maduro in een toespraak gezegd. Maduro riep de Venezolanen op om te bidden voor de 58-jarige president die al sinds vorig jaar tegen kanker vecht. Volgens Maduro wacht Chavez een complex en moeilijk genezingsproces. Chávez kwam afgelopen vrijdag terug uit Cuba... waar hij drie weken lang was behandeld door specialisten. Vanochtend ging hij daar opnieuw onder het mes. Tijdens de uitreiking van de Prins Klausprijs in Amsterdam... heeft prins Constantijn gesproken over zijn broer Friso. Bij de uitreiking verving hij Friso, die sinds februari in coma ligt... na een skiongeluk. Constantijn zei geëmotioneerd dat het podium waar hij op stond... de lege ruimte symboliseert waar zijn broer Friso had moeten zijn... Bij de bijeenkomst waren veel leden van de koninklijke familie, onder wie prinses Mabel. Het was haar eerste openbare optreden sinds het ongeluk van haar man. Guatemala gaat softwaremagnaat John McAfee overdragen aan de Verenigde Staten. McAfee is bekend van de antivirus-software en werd vorige week in Guatemala opgepakt. Hij was drie weken lang op de vlucht geweest voor de politie van buurland Belize, waar hij al jaren woont. De politie daar wil McAfee ondervragen over de dood van zijn buurman.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 In De Tiende van Tijl bespeelt Tijl Backhand als nooit tevoren. Met klassieke muziek en een modern jasje. Laat je raken door bijzondere uitvoeringen. Laat je meevoeren door een uniek optreden van Sarah Kroos en het Nederlands Blazers ensemble. Laat je verrassen door Tijl. De Tiende van Tijl, vanavond om half negen bij de Avro op Nederland 3.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 geluiden van de film Het Bombardement. Volgende week gaat die film in première. Een liefdesdrama tegen de achtergrond van het bombardement op Rotterdam... aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Op 14 mei 1940, om precies te zijn. En ik praat vandaag in twee dingen met twee echte Rotterdammers... Ik ben ook afgereisd naar Rotterdam... waar ik bij de collega's van Omroep Rijnmond, Rijnmond uh, met ze ga spreken. Uh, hier zit naast me oud-CDA-minister Til Gardeneers. Welkom, mevrouw Gardeniers. En Leen van gene zit hier ook. En ik mag u allebei als echte Rotterdammers bestempelen. En uh, ja, we hoorden net even de geluiden van dat bombardement. Uh, want hoe oud was u eigenlijk, mevrouw Gardeneers... toen u uh, dit meemaakte? 15 jaar. Ja, want we hoorden net die geluiden, worden, het alarm afgaan. Als u dat hoort, wat, wat doet dat u dan? Nog altijd reageer ik... Ik vind dat die, die eerste maandag van de maand... hè, Als ik dan de sirene hoor, dat raakt me altijd. Het is niet zo dat ik er bang van word of zo. Maar ik heb wel af en toe dat ik gewoon een beetje kippenvel krijg. Ja, is dat bij u ook zo, meneer Van Genen, als u dat de uh, eerste uh, maandag van de maand hoort? Nou, ik... Uh... Ik breng dan nou meestal de tijd in de keuken door. En dan heb ik de radio behoorlijk aan dat ik niets hoor. Ja, ja. Maar is dat bewust? Dat is bewust, ja, want ik wil het liever niet horen. Ja, echt waar? Echt waar. Want als u het wel hoort, wat gebeurt er dan? Ja, dan komen toch al die herinneringen weer boven over vroeger. Wat er allemaal gebeurd is eigenlijk. Ja, want laten we eens teruggaan naar uh, die 14e mei 1940. Toen ging ook uh, dat alarm. Wat dacht u toen? dat het nep was. dat was al een paar keer gegaan en er was niets gebeurd. Dus we dachten op dat moment ook... nou ja, het zal wel weer alarm zijn. Dacht u dat ook, mevrouw Gordiniers? Het is namelijk twee keer naar elkaar geweest. Hè? Ik, ik weet dat ik boodschappen was doen. Ik moest voor mijn moeder peulvruchten halen. Want peulvruchten, dat, dat kan je eten. En ze had de Eerste Wereldoorlog nog in haar hoofd. <kliek> en uh, het... Het begon dan, de sirene, en ik ging gewoon bij andere mensen naar binnen. In Rotterdam heb je dat de trappen naar boven, kunnen, naar boven kunnen. Dus ze zaten onder de trap. En toen was het alarm weer voorbij. En toen ging ik naar huis, en ik was praktisch bij huis. En toen kwam een tweede alarm. En dat, er was geen twijfel aan dat het dat echt wat ging gebeuren. Terwijl ik vliegtuigen hoorde, dacht ik... Het is een ander geluid. Maar ze gingen natuurlijk langzamer, omdat ze natuurlijk de bommen lieten vallen. Want dat begon toen toch tamelijk vlug. Direct toen dat tweede luchtalarm kwam. Ik stond voor de deur bij ons thuis. Toen begon het. Ja, en, en, en laten we eens teruggaan naar dat moment. Toen begon het, maar wat begon er dan precies? Hoe Je ziet hoorde dat er bommen vallen. Je hoorde bommen vallen. En we hadden natuurlijk wel al in Rotterdam gehad dat er... Uh, wel iets als gebeurd bij de havens en zo, dat wel. Maar dit grote bombardement. Dat, het ging ook echt. met een geweld. Het was duidelijk dat er meerdere bommenwerpers waren. Het was niet zomaar even wat neergooien. En wat deed u? Je bent eigenlijk. Je, je realiseert je niet. Want je, het was maar. Kort begon natuurlijk, we hadden vier dagen dan zogenaamde oorlog... en vrijdag voor Pinksteren had ik nog een repetitie op school. Nou, ik dacht ook, oh, ik hoef niet naar school vandaag, dat een bof. Ja, dat dacht raar, u toen, ik, ik hoef niet naar school vandaag? Ja, dat was het vrijdag. Ja. Toen, en toen zag, hoorde je ook dus vliegtuigen overkomen. En toen hoorden we dus op de radio dat, uh, dat de Duitsers Nederland waren binnengevallen... en we hadden gedacht dat ze dat niet zouden doen, net als bij de Eerste Wereldoorlog. Ja, en toen vier dagen later was het echt raak. En toen was het echt raak, want kijk, dat bombardement is natuurlijk niet te vergelijken met alles. Je had niet het gevoel dat wij het doelwit zouden worden. En mijn vader had diverse malen gezegd... nou, als ze ons land binnen zijn gevallen... nou willen ze Rotterdam hebben, want die havens willen ze kapot hebben. De, en dat hadden wij verwacht. En, en was u toen dat bombardement begon? Was u toen inderdaad met het hele gezin? Was iedereen thuis? Ik was... Bij ons was iedereen thuis en ik ging dus gelijk naar binnen, ja. En, en wat, wat deed u? Ga je dan onder de tafel zitten of ga je in nee, een schelkelder opzoeken? Nee, want we hadden niet het gevoel dat ze ons zouden raken. Dat was ook zo, zo typisch eigenlijk. Maar waar woon u precies in woedde, Rotterdam? Uh, in de Rode Rijsselaan, dat is een, in Rotterdam Noord. Het verlengde van de, een Zwartjanstraat bijvoorbeeld. Niet in het centrum? En niet in het centrum. En uh, wat dat betreft, uh, de havens waren natuurlijk ver van ons vandaan. En we dachten, ze nemen de havens, maar ze namen niet de havens, ze namen het centrum. En op de een of andere manier hadden we de havens makkelijker verwerkt. Alhoewel dat het natuurlijk eigenlijk heel erg was. Maar het centrum van Rotterdam. En had u door dat, hardweg, dat keek u naar buiten en zag u het ook gebeuren? Ik heb we hebben gezien dat het in het centrum kwam ja. En maar we hadden niet het gevoel dat het zo erg was als het was. Want direct toen stopte toen, ja, toen ben ik naar buiten gegaan en ik ben dus gaan lopen en ja, dat was gewoon niet te geloven hoe ver hoe klein stukje ik maar kon lopen en toen was het al puin. Even alleen van gene, want waar woonde u precies meneer van ik gene? Ik woonde de Lambertestraat in Kralingen. En dat is ook niet echt het centrum, of wel? Ook niet het centrum. Nee. En, en, en toen dat alarm ging, uh, nee. wat gebeurde er toen bij u thuis? Nou, uh, we waren met z'n achten en om 11 uur kwam een broer van mij... met mijn schoonzus, met twee kinderen, kwamen er ook bij. Want die werden knettergek van het uh, afweergeschut... op de oude dijk op een uh, flat stond. Dus die kwamen bij ons eigenlijk uh, uit, uit nood. Het was... Uh, ja, het werd één uur. Een zus van me, 19 jaar. Ze zei: Jolene, zullen we even naar mijn vriendin gaan? Die woont in de Speelmanstraat, was drie straten verderop. Ze zei: Ja, dat is goed. Ze zal even mijn fiets pakken. Dus ik loop het huis in. Loop naar het schuurtje, pak mijn fiets. Op hetzelfde moment gaat luchtalarm. Ik denk: nu nee, ja, zal weer loswezen, maar ja. Dus maar ik zette die fiets tegen de kant, ging naar binnen. Mijn zus zette ook de fiets onder het raam. Van me ook binnen. En we zitten daar bij elkaar zo. En ik zie nog mijn moeder. Die staat er haar te komen. Die had, van dat, had een knot. Maar als het uitgekomen was, had ze het op de middelen Dus die stond er haar te komen. En ineens hoorden we een klap. En we zagen zo dat haar van mijn moeder opwaaien. En wij, stom eigenlijk, allemaal lachten we er eigenlijk om. Maar het was nog geen tien seconden later... En toen viel er een bom vlak achter ons huis. Het was het één grote puinhoop. Alles vloog natuurlijk gelijk naar de voordeur. En uh, mijn broer die uh, met zijn twee kinderen en zijn vrouw... die waren het eerst bij de voordeur. Maar het luik vloog omhoog. En gevolgd als ze alle vier onder de grond verdwenen. En u? Waar He? zat u op dat moment? Ik was in de huiskamer. En wij renden allemaal naar de buitendeur toe. En ineens een vreselijke gil... En toen waren we in de voorkamer. En toen zakte mijn zus ineens in elkaar. Wat was Bleek, er gebeurd? Die was uh, een bommenscherf in haar lies. Haar been hing erbij. En, uh, nou ja. En wat, wat, wat, wat is er toen met haar gebeurd? Wat heeft u gedaan? Een uh, broer van me, mijn oudste broer. Er was uh, een, een carrier, zo'n driewielfiets. Die was bij ons voor de deur gewaaid. En die heeft mijn broer overeind gezet onder het bombardement... Hij heeft mijn zus erin gelegd... en is naar de hulppost gefietst. En daar heeft hij ze afgegeven. Hij heeft namen, adres en alles doorgegeven. Toen is hij weer teruggekomen... en... Uh, Onder het bombardement allemaal. Ja, en heeft u wanneer, want we hoorden mevrouw Gardeniers net zeggen van... ja, ik had al toen ik eenmaal naar buiten ging heel snel door dat het enorm was, de schade. Wanneer had u dat door? Wat heeft u gedaan nadat die bommen gevallen waren? Want dat duurde een kwartier, geloof ik, hè? Nou, het duurde misschien nog niet eens. Nee. Misschien nog niet eens. En wat deed u daarna? Dan ga je naar buiten, neem ik aan. Daarna, kaas? toen zijn we... De deur die zat helemaal dicht natuurlijk. Dus die hebben we open moeten breken de buitendeur. En uh, we zijn naar buiten gegaan, daar stond de buurman iets verderop. En die liep ons binnen. Daar hebben we nog een half uurtje onder de grond gezeten daar. Om te schuilen nog om verder. Om te schuilen, maar het bombardement was afgelopen. En daarna zijn we naar kapellen gevlucht. Ja. En mijn moeder die was ook zwaar gewond. En die hebben we tussenin genomen. Ja, ik had een broer van, uh, die was uh, 17 en ik was uh, 14 dan en samen met moeder tussenin. Zo zijn we naar Capelle gegaan eigenlijk. Ja, gevlucht. Want mevrouw Gardeneers, u bent eigenlijk naar het centrum gegaan. U ja. bent gaan kijken. Mijn vader kwam gelijk, die ging met mij mee. We zijn allereerst gegaan naar de Hulbrug. Wat nu de schiekade is, dat was toen nog water. En dan ging de Bergweg. die had dus een brug over de schie heen. En dat was de eerste keer dat ik mijn vader zag huilen. Want we stonden daar op die hulbrug En alles was uh, van die zijkanten. Daar waar de huizen. stonden allemaal recht en Maar je keek zo naar het centrum van de stad. En het was, je zag vlammen en rook. En mijn Rotterdam, zei mijn vader. En de tranen rolden over zijn wangen. Mijn Rotterdam. En daar ging het. En wat, wat deed u? Wat, wat, wat? En het was, ja, het was... We konden geen van beiden wat zeggen tegen elkaar. Je bent... Is, met stomheid is, geslagen? Ja. Kijk, je had natuurlijk wel in de, de maanden ervoor... had je wel eens een keer in de Schinejak had je wel eens bombardementen gezien. Want uh, Duitsland was natuurlijk al bezig. Want ze hadden in Oostenrijk ook van alles gedaan al. Dus, uh, je, maar in ieder geval, het was ineens een feit. Maar dit was jouw stad. Dit, dit was, was onze stad. En Precies we zaten en, in de oorlog. Ja, en, en uw vader moest huilen. Ik bedoel, uh, en toen zei me, u, naar huis, Moest u huilen toen u dat zag? Ik, nee, ik kan niet huilen, nee. Ik kan ik, ik niet huilen? kan niet huilen, nog steeds niet. Nee, ik ben geen, ik kan dat niet. Ik ga braken bij wijze van spreken, maar niet huilen. En mijn vader en ik zijn teruggelopen naar huis, want ik zei ook, mijn moeder is nou dadelijk. Ik was wel met een ander zusje en een broer. En toen ben ik tussen stad ingelopen... Mijn vader vond het ook gelijk goed. Dus ik ging de Zwartjansstraat in. En, en dan bij de Noordmoderstraat halfweg waren al huizen in puin. En maar wat deed u daar? Ik bedoel, dan loop je daar als 15-jarig meisje. Ja. U ja, kon niet huilen, was... zegt u, maar het was afschuwelijk wat u zag. Ja. Wat ja. kun je dan doen? Om, omdat ik altijd, iedere, iedere zaterdag, ging ik met mijn vader naar de stad. Dus ik was een uitgesproken stadskind. Ik kende het centrum ook al. Ja, maar goed, er zou ik was nu een bombardement lopen. geweest. Ik bedoel, wat had u ja. daar te zoeken? Ja, ik wou het zien. Ik wist dus niet dat, dat het weg was. Het was. De schok kwam niet tijdens het bombardement... maar toen ik dus in dat gedeelte van de noord kwam... en me realiseerde dat erachter dat er geen huizen waren. Je kon de huizen van de Jonke-Fansstraat dus niet zien... want die waren dus laag. Maar zag u uh, slachtoffers? Nee, dat was pas later, toen ik verder de stad inliep. En wat, wat ja. zag u toen? Wat trof u ja, aan? Ja, het was uh, in de Jonker Fransstraat. Uh, werd er iemand uit een huis getrokken. Uh, want die stak dus eruit en die was aan het gillen en dat, dat huis was ook in puin. Maar die stak eruit, hoe bedoelt u dat? Nou, de, die had dus gegild en die mensen die buiten stonden, die probeerden haar eruit te krijgen. En dat lukte ook, zoals helemaal onder bloed natuurlijk. En, en naderhand, ja, en er lagen ook mensen op straat dood. En je moest natuurlijk wel binnen blijven, maar... Um, dat was ook eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik lijken zag. Maar je, je realiseert je niet dat het lijken zijn. Je, hoopt, je denkt, denk ik, als. Uh, ik was 15 jaar, maar ik was best. Uh, ik zat op de, ja, de middelbare school, dus ik, ik, ik was geen klein kind meer. Nee. Dat was ik niet. Nee, maar je maar wil het, bijna niet geloven dat het is zoals het, het is. Zo is ik, je, het. Het wilde maar niet doordringen dat mijn Rotterdam. Die, dat, Iedere zaterdag ging ik met mijn vader daarheen. We gingen ook naar de post postzegelmarkt toe. En uh, altijd gingen we samen. En er was niks meer van over? Nee, het was, het was puin. Het is onvoorstelbaar ook. En bruggen waar je anders overheen liep, die waren kapot. Niet de, de ene wel en de andere niet. Maar vooral de huizen en de mensen die... bijvoorbeeld. Dat was ook zelfs al bij mij thuis. Toen kwam ik een mevrouw tegen, die liep midden op de straat. Ze zei helemaal niks. Ze had een vogelkooitje op het deurtje. was open, ze had geen vogeltje in. En ze zei niks, ze keek naar niemand, ze liep rechtdoor. En dat is een beeld, dat is voor mij nog altijd direct na het bombardement. Dat, dat iemand. Ja, dus die was haar huis uitgelopen met dat vogelkooitje. En het vogeltje was weg. Het vogeltje was weg, ja. ja. Even voor luisteraars, ga ik nog even zeggen met wie ik, uh, met wie ik praat. Want ik praat uh, in Rotterdam met twee echte Rotterdammers over de Tweede Wereldoorlog, over het bombardement op Rotterdam... 14 mei 1940. En dat doen we omdat er volgende week een film in première gaat... het bombardement geheten... met in de hoofdrol Jan Smit en Roos van Erkel. Tilgardeniers is mijn gast, oud-CDA-prominent eh, en Leen van Genen. Want meneer van Genen, u zei, wij gingen naar Capelle... na dat bombardement. Eh, eh, hoe gingen die dagen verder? Wat, wat gebeurde er daarna? Weet u dat nog? Ja, ik weet wel toen wij de deur uitkwamen... Het uh, is net wat uh, mevrouw ook zegt: je zag overal gewonde mensen lopen met theedoeken onder hoofd. De een die liep ja. met een gewonde over zijn nek. Ja. En net wat mevrouw zegt, ook een, een mevrouw met een vogelkootje. Die, die, Hij is ook hoe, gezien? Heb ik ook gezien, was ook bij ons in de buurt dat alles kwam. Vanuit de binnenstad, allemaal door onze straat heen, zo ja. naar uh, het Kralingsebord. Maar wanneer postenwerk. bent u voor het eerst teruggegaan om te kijken wat voor schade er was? Uh, dat is pas uh, drie dagen later. Uh, nee, even kijken. Ja, dinsdag was het bombardement en vrijdag zijn we teruggekomen. En stond het huis er nog? Dat stond er nog, maar het was zo vernield. Er was niet meer in te wonen, maar mijn vader had intussen kans gezien... om iets verderop een heel huis te bemachtigen... Dus met de spullen die we hadden, die we nog hadden. hebben we over daarheen gesleept. En zo hebben we het weer een klein beetje ingericht. Ja, en, en, en hoe was het op dat moment met, met uw moeder en uw zus? Nou, uh, ja, met mijn zus, dat is eigenlijk een heel verhaal. Uh, wij kwamen thuis. En toen waren we vrijdags. Uh, nee, zaterdag kwamen we toen voor het eerst thuis. We hebben eerst de nacht bij een tanden geslapen nog. Uh, zaterdag kwamen we voor het eerst thuis. Toen kwam er een oom langs. En die zei, uh, de patiënt van Genen komt vandaag thuis. Dat hadden ze bij hem gezegd. En wij hielden de dag wachten. Maar niks, er kwam, kwam niks. Niemand. En wie zou er thuis moeten komen, denkt u? Wij dachten mijn zus, ja. dat hij thuis zou komen. Dus we dachten misschien dat alles nog meegevallen is. Dus wij wachten, wachten, maar er kwam niets. Bleek het achteraf dat die persoon die thuis zou komen... dat bleek mijn opa te zijn, die was ook gewond geraakt op een Noordereiland... En die was opgenomen geweest en die ging nu naar een zoon toe. En hoe was het met uw zus afgelopen? Nou, met mijn zus zo afgelopen, we hoorden niets, helemaal niets. Uh, ik ben met mijn vader alle ziekenhuizen tot zelfs in De Haag. en Delft ben ik afgeweest. En nergens wisten ze iets van een jong meisje of de naam was niet bekend. Toen was het drie weken later. Toen kwam er een uh, verpleegster bij ons aan de deur. En die zei... Uh, ze had uh, een ringetje en twee oorbelletjes. En dat was van een onbekend meisje. En wij moesten dat identificeren. Dus mijn vader en ik er naartoe. En bleek inderdaad de oorbelletjes en het ringetje van mijn zus te zijn. En dan bleek dat ze diezelfde dag, op dinsdag 14 mei, s'avonds om 6 uur, was overleden. En uh, nou, ze dus hebben ze zo in een massagraf gedumpt op Grooswijk. Vak GG nummer 19, ik zal het nooit vergeten. Ik ga er ieder jaar naartoe. Ja, dus zij was het slachtoffer waren... geworden van het bombardement. Zij was ja, en van het bombardement. Er waren natuurlijk veel lijken in de stad. En zwaar ja. als de dood. Want dat is inderdaad heel snel gegaan. Hè? Ja. ja ik, was zo, ik was namelijk erg klein voor mijn leeftijd. Dus dan kan je overal lopen. Ik, ik, ik zag er ook altijd wat slordig uit, geloof ik. Maar in ieder geval, ze zagen me niet. Dus ik kon. En ik was. Ja, en ik kende de stad echt op mijn duimpje. Ja. Omdat we iedere zaterdag naar de stad gingen. En uh, mijn vader ging ook de volgende dag. Ook weer ik ben al die dagen ging, ik, ik wou het zien. Er, en, ja, maar, maar, maar heel even, want dit zijn natuurlijk afschuwelijke, afschuwelijke uh, belevenissen... voor, voor uh, pubers van 14, 15 jaar, Ture. want dat was u toen. Ik bedoel, wat, wat, heeft dat, uh, wat, wat heeft dat met u gedaan voor de rest van uw leven? Ik bedoel, hoe vormt je dat, zo'n enorme uh, belevenis in zo'n oorlog? Het heeft natuurlijk te maken dat je dus daarna altijd hoopt dat je nooit meer een oorlog zal meemaken. Dat jouw land het nooit meer mee zal maken. Want kijk, je beseft gewoon... Want net wat ik zeg in, die, in de maanden daarvoor... had je natuurlijk toch wel, ook in de kranten, foto's gezien. En je was uh, wel eens naar de Siniak geweest. Dus je wist gewoon wat er kon gebeuren. Want uh, er zijn natuurlijk goed... Maar goed, heel... toen was het gebeurd. Ik bedoel, wat, als je zoiets meemaakt... Dan, wat, wat dan, doet dat dan in de rest je van bent, je leven met je? Bent met je bent in dit. feite altijd iemand die anti-oorlog is. Dat hoor je gewoon. Ja, maar ja, maar je beseft, het... er zijn toch bijna geen mensen pro-oorlog? Nou ja, het is zo. Er zijn mensen die zo wild zijn over uh, rechten van een bepaald land en zo. En die voor het met een ander land mee willen, et cetera. Want we hebben natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog, ook in de jaren daarna, best gezien dat er mensen waren die, die vonden dat het best langer had mogen duren. Maar goed, u bent de politiek ingegaan later. Heeft dat, uh, is dat een oorzaak van wat u heeft meegemaakt in de oorlog? Nee, maar het is wel. Kijk, die oorlogs die nemen je je hele leven verder mee. Ik denk dat meneer Vergenen dat ook heeft meegemaakt. Maar hoe gemijkt. ziet dat eruit als je dat meeneemt? Dat, daar ben ik naar op zoek. Je bent, uh, ik denk dat ook in heel Nederland eigenlijk... wij ook internationaal gezien een land zijn... wat altijd stimuleert anti-oorlog... Want dat is wel zo natuurlijk. En ja. ik wil niet zeggen dat ik dus in de politiek ging. vanwege de, mijn ervaringen in mijn 40. Dat is niet juist. Nee. Nee, want wel, hoe, hoe zit dat met u, uh, uh, meneer Vergenen? E, e, wat, wat heeft het voor u betekend, die oorlog, voor de rest van uw leven? Nou, uh, het is bij mij eigenlijk uh, uitgelopen op een dubbele trauma. Want direct na de oorlog werd ik voor vier jaar die sprichter naar Nederlands-Indië gestuurd. Dus uh, ik had in feite in 1950 bijna tien jaar oorlog erop zitten. En ik heb zowel een trauma van de, de ene oorlog als van de andere. Wat doet dat met een mens als je dat meemaakt op jonge leeftijd? Uh, ja, wat zal ik zeggen? Wat, wat doet het je mee? Uh, je wordt argwanend eigenlijk in alles. En ik, zal, ik zal bijvoorbeeld nooit gaan slapen zonder licht aan. Ik kan niet in het donker slapen. Echt niet? Beslist niet. En, ik, en wat, wat is dat dan, in het licht ik, willen slapen? Ik moet, uh, als ik wakker word, onverwacht... Dan moet ik alles om me heen kunnen zien. Anders raak ik in paniek. Dus ik, ik, moet, ik moet iets zien als ik wakker word. Wat vond uw vrouw daarvan? Of wat vindt uw vrouw daarvan? Mevrouw is overleden, jammer genoeg. Maar die heeft ermee leren leven. Die kon mij heel goed begrijpen. Ja, want als u dan wakker wordt en het is licht. dan kunt u het leven overzien. Dan, dan, dan kan er niks engs gebeuren. Dan dat ja, zie ik alles. Dan kan er niks in de buurt zijn wat me kwaad doet. Ja. Maar heeft u daarna weer gewoon een normaal bestaan kunnen opbouwen? Uh, ik heb mijn best gedaan. Uh, ik heb het uh, ja, tamelijk goed geschoten. Ik heb nooit meer gehad eigenlijk dan mijn lagere school. Want ik heb geen kans gehad om te studeren. Maar ik heb het toch aardig ver geschopt... door uh, de laatste twintig jaar toch bij een krant terecht te komen... en enigszins journalistiek werk te doen. En uh, als acquisiteur advertenties verkopen. Ja. En, en is het nou iets wat wel elke dag uh, in u naar boven komt... wat er toen gebeurd is? Je denkt er altijd aan. Ja. En daarom geloof ik ook... die film die zal best goed zijn met uh, Jan Smit in de hoofdrol. Maar ik denk toch nooit dat ze kunnen benaderen wat wij hebben meegemaakt. Nee, waarom denkt u dat? Want je kunt natuurlijk veel met film nu tegenwoordig. Dat hè? is, ja. uh, kijk... Uh, Stankend geluid. Mijn spreekwoord is... Uh, je kan een boer pas begrijpen als hij een maand op zijn sokken hebt gelopen. Begrijp u? Dus je moet dat meegemaakt hebben om dat echt te kunnen spelen. Ja, dus u zegt eigenlijk zo iemand als Jan Smit... Die, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat, dat, die kan dat nooit zo gevoeld hebben... dus kan die het ook niet naspelen, zegt u? Nee, die kan dat nooit zo gevoeld hebben. Daar hadden ze iemand voor moeten nemen eigenlijk, die, uh, die ook in een oorlog gezeten heeft. Die echt weet wat dat is. Mevrouw Gardiniers, wat vindt u eigenlijk van dat, dat hier film nu komt, volgende week? Dat hij in première gaat? Dat ze dit bombardement nemen als uitgangspunt voor dat verhaal? Ik vind het goed dat het gebeurt, ja. Ja, waarom? Want gewoon omdat, we moeten gewoon weten, er komt telkens opnieuw oorlog. En het maakt mensen, als je dat ziet, en het is de stad waar je op dat moment ook woont. Het zal zeker de mensen die in Rotterdam wonen en ervan gehoord hebben, zal het schokken. Ja, ik denk dat het gewoon maakt dat de mensen meer begrijpen... met elkaar praten wel, maar niet met elkaar vechten. Ja, en, en, en u had het net over stank. En, en wat, wat bedoelde u daarmee? Toen nou, het hadden ik, over kunnen ze het, het wel nog, benaderen? Ik kan, als ik loop, dan kan ik nog de lucht ruiken. Dat, de, kijk, het, is, het waren natuurlijk huizen die bewoond waren. Die waren in brand, die waren puin. Maar daar waren ook mensen in. Ja. Dus het is een lucht. Die, ja, die kan ik oproepen. Maar ik wil hem nooit meer ruiken. U gaat wel kijken naar de film? Heel zeker. Ik ontloop het nooit. Nee. Tot slot, want u zit er al helemaal klaar voor, meneer Van Gene. U, u heeft een gedicht gemaakt over de oorlog en over dat bombardement. En over, laten, dat over dat Rotterdam. Laten we daar dan tot slot naar luisteren. Ik heb er precies twee minuten nog voor over. Rotterdam, mijn stad. O Rotterdam, stad van het heden. Wat heeft men jou toch aangedaan? Ik denk nog vaak aan jouw verleden... Je hart kon zo onstuimig slaan. Je Hoogstraat, Koolsingel en dijk. het uitgaanscentrum van Valleer... het werd alles met de grond gelijk. Het is nimmer net als vroeger weer. Je drukke maas, je volle haven... met schepen van de wereldzee. Ik zie nog de paard en wagens draven... langs al die schepen aan de ree. De Willemsbrug van noord naar zuid... waar onze dappere jongens streden in een ongelijke strijd... Het lijkt nog slechts zo kort geleden. Waar is vertier uit vroege dagen? Al is de stad weer opgebouwd, ik zit met duizend en een vragen. Het wordt voor me nimmer zo vertrouwd. Als het was voor tachtig jaren, we dachten dat het bleef bestaan, als kinderen nog onervaren, dat nimmer zou verloren gaan. Maar nieuwe generaties kwamen, geboren in een tijd van vrede, die bezit van het nieuwe namen, want die zitten daar niet mee. Zij leven nu in andere dagen. Het oude zeer is lang verjaard. En ook al zitten wij met duizend vragen: dat Ramspoet aan hen blijft bespaard. Dank u wel, Leen van Gene. Hij was uh, mijn gast in twee dingen. Samen met Til Gardeniers en zij waren 14 en respectievelijk 15 toen ze 14 mei 1940 het bombardement op Rotterdam meemaakten. Volgende week gaat de film Het Bombardement in première... met in de hoofdrol Jan Smit en Roos van Erkel. Dank u wel. Voor meer informatie kunnen mensen gaan naar onze website tweedingen.nl. Kunt u eh, informatie krijgen over deze uitzending. De uitzending ook terugluisteren en misschien ook reacties achterlaten. Dat hebben wij altijd graag. Goed, het is bijna half negen, zometeen BNN Today. Willemijn Veenhoven. Zeker. En ik zou absoluut luisteren. Want we hebben vanavond een dame. En die kan zingen. Uh, niet te geloven. Vorige week hadden we Coco Jones. Nu hebben we de band Orlando. En de dame die daar zingt. Nou, Het is, uh, het is, het is uh, gekmakend zo mooi zal ik zeggen. Zometeen live in BNN Today. En we gaan weer naar de maan. 40 jaar na de laatste man op de maan. Gaan we weer naar de maan. En Juri Stubinitski zit te knikken. En ziet dat het goed is. En leest nu het nieuws. Radio 1. Het NOS Journaal. Het gaat niet goed met president Chavez van Venezuela. Zijn conditie is zelfs uiterst zorgelijk. Dat heeft vicepresident Maduro gezegd. Chavez vecht sinds vorig jaar tegen kanker. En vanochtend ging hij opnieuw onder het mes in Cuba. Volgens Maduro wacht hem een complex en moeilijk genezingsproces. Het tentenkamp in Den Haag, waar uitgeprocedeerde asielzoekers sinds half september zitten, mag toch worden ontruimd. Dat heeft de rechtbank besloten. In het kamp zitten bijna 50 vluchtelingen, voornamelijk uit Irak.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 zetten de voorlopig laatste mens voet op de maan. Maar er zijn hele sterke aanwijzingen dat we er binnenkort terugkeren op de maan. Na negen hoor je wat we daar nog te zoeken hebben. En er is vanavond een heel erg speciaal concert vanuit New York. Daar treden nog de nog levende leden van Nirvana op met... niemand minder dan Paul McCartney. Ja, Luc. Rijk. Had je niet verwacht, hè? Nee, heel goed. Uh, Luc, weet jij trouwens waarom de Beatles nooit klaar voor jassen? Nee. Paul McCartney. Ah. Ah. Leuk. Ja. Uh, goed. Als je de webcam aanzet, dan zie je een uh, <laughs> keihard onder tafel lachende Lucky Kink. En dan zie je ook um, Robert Meder, die gaat zo meteen het, natuurlijk het sportnieuws doen. Maar dan zie je ook de band Orlando. En daar ben ik ongelooflijk blij mee, want die uh, spelen prachtig. Kom eens even erbij, Tessa. Tessa is de zangeres. Eh... Uh, ik heb jou leren kennen door Erik Corton. Die heeft, uh, om, die heeft jullie gedraaid hier een keer op een vrijdagavond. En toen dacht ik, ik moet jullie hebben, want dit is zo waanzinnig schitterend. Yeah. Uh, jullie hebben veel te danken aan Erik Corton, ja, nu, nu dat al. Ja, uh, dat is een goede vent. Ja, ja, die heeft jullie een beetje op de kaart gezet. Zeker, ja. Zometeen live hier in BNN Today. Maar eerst een update van de topics met Luc. Ja, de pauzes gaan twitteren zijn koninklijke pontifex. heeft vandaag op 12.12.12 12. 12. 12 voor het eerst een tweet eruit gedaan. Beste vrienden, ik ben verheugd om met jullie in contact te komen via Twitter. Dank voor jullie overvloedige aandacht. Ik zegen jullie vanuit het hart. En verder nieuws over een blowverbod en ook een hele bijzondere datum. Ik zei het net al, het is 12.12.12. 12. 12. Ja, dat zal niemand ontgaan zijn, Luc. Dat, dat, dat vandaag was Robert Meder met de sport. Ja, goedenavond. In Istanbul zijn vandaag de wereldkampioenschappen korte baan begonnen. Het over zwemmen. Hoe de Nederlandse zwemmers het uh, hebben gedaan, dat hoort u van Bob van de Tak. Jori Verlinde heeft zich overtuigend geplaatst... voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Hij won zijn halve finale in een beste seizoenstijd... van 50 seconden en 43 honderdste. Nadat ook de tweede halve finale gezwommen was... bleek dat uiteindelijk de derde tijd overal... Alleen de Amerikaan Thomas Shields en de Zuid-Afrikaan Chad LeClau... waren sneller dan verlinden. Medaillekansen morgen dus voor de Nederlander... als de finale op het programma staat. Geen Nederlands succes op de 100 meter rugslag bij de vrouwen. Kira Toussaint en Sharon van Rauwendaal sneuvelden allebei in de halve finale... na een teleurstellende race. Beiden zwommen langzamer dan vanochtend in de series. En dan haal je de WK-finale natuurlijk niet. Toussaint... Klokte uiteindelijk de elfde tijd van Rauwendaal de vijftiende tijd. En meer Nederlanders kwamen er vanavond niet in actie in Istanbul. Want Wendy van der Zanden was vanmorgen al uitgeschakeld in de series van de 400 meter wisselslag. Nederland is sowieso met een erg kleine equipe afgereisd naar Turkije. Vier zwemmers, maar ja, dat is. Wel vaker zo bij een WK-korte baan in een olympisch jaar. Het was onze eigen Bobinho. Bij de Tennis Masters in Rotterdam is Timo de Bakker in de kwartfinale uitgeschakeld. In zijn partij tegen een aantal van de Duim moest hij in de tweede set met een blessure opgeven. Van de Duim had de eerste set met 7-5 gewonnen. En Corinthians heeft in Japan als eerste ploeg de finale bereikt van het WK voor clubteams. De Braziliaanse voetbalploeg was in de halve finale met 1-0 sterk voor de kampioen van Afrika al ahly uit Egypte. En de KVB werkt aan een algeheel gokverbod voor voetballers en scheidsrechters. Momenteel is het alleen verboden om op eigen wedstrijden geld in te zetten. Het is een van de maatregelen die de voetbalbond neemt om het zogeheten matchfixing te voorkomen. Het illegaal beïnvloeden van wedstrijden. De KVB nam eerder al andere maatregelen. Zo geldt er een meldplicht voor spelers die op enige wijze benaderd worden om een wedstrijd te beïnvloeden. En daarnaast wordt de aanstelling van scheidsrechters pas enkele dagen voor de speelronde bekendgemaakt. In plaats van weken eerder. Ja, slim. Lekker makkelijk. Goed initiatief. Ja, goed initiatief. Ja. Lijkt me ook. Ja. Roord Mede, denk je wel. Oké. Okay. So van je nek. Coldplay, Up in Flames. Over een aantal uur, dan staan ze daar misschien... op Madison Square Garden. Coldplay, of in ieder geval Chris Martin. En dat doen ze omdat daar in New York het Benefietconcert... voor de slachtoffers van Orkaan Sandy plaatsvinden. Alle grote artiesten, of in ieder geval een hele hoop... alle grote artiesten der aarde, zullen daar een moppie spelen. En de meest opmerkelijke naam op het lijstje vonden wij toch wel deze. One, two, three, four... Ik kijk even naar de, de dames en heren van Orlando, de band met wie ik zou gaan praten. Enig idee wat dit was, heren, dame? Ja. Namelijk? Ja, de Beatles en Nirvana, ja. Je hoort het ook, hè? jullie wisten het ook, maar je hoort het ook wel echt. Ja. Ja. ja, de Beatles en Nirvana, de overgebleven leden van Nirvana... Dave Grohl en Chris Novoselic, moet ik geloof ik zeggen... die gaan samen met Paul McCartney daar spelen. Dat is toch wel opmerkelijk, Michiel Vos? Dat is zeker opmerkelijk. En dat was het ook voor Paul McCartney. Want die had volgens mij niet helemaal door toen hij voor het eerst weer kwam spelen met Dave Kroll... dat hij te maken had met oudleden van Nirvana. Hij wist volgens mij niet, volgens meerdere berichten... niet helemaal wie, met wie hij nou precies in de studio stond te repeteren. Hij kreeg een telefoontje van Dave Kroll. Ja. Gaan we jammen met wat andere mensen? Ja, zei Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Ja. Hij kwam opdagen en zei, hey, uh, goed, dit klinkt allemaal goed, alsof jullie het al vaker doen. <laughs> uh, nou, dat hebben we al wel gedaan. We hebben al vaker, werd, werd het goed gezegd. En toen zei Joe Paul McCartney, dat had ik nou niet helemaal door. Die zei, en toen werd er in zijn oor gefluisterd, zeg maar, uh, dit, is, dit zijn de oudheden van Nirvana. You are the Kurt Cobain. Ja, ja, Oftewel, ja. jij neemt de plak in van de, nou ja, inmiddels natuurlijk al lang overleden Kurt Cobain. Ach ja, maar dat man niet man is ook Maar niet duidelijk dat McCartney inmiddels 70 dat allemaal doorhad. Maar <laughs> ja. goed, vanavond dus, en waar en, en een concert met de Groten der Aarde, zoals? Nou ja, eh, Groten Roger Waters, John Bon Jovi, Billy Joel, eh, Kanye West... Eric Clapton, The Who, The Stones, Eddie Vedder, Coldplay ja. dus. Eh, nou ja, goed, iedereen dus. En dan ook weer sterren uit zeg maar Hollywood, Leonardo DiCaprio... Eh, en ook weer op het podium Alicia Keys, weet je wel... van Empire State of Mind over New York. Het is natuurlijk mm -hmm. een beetje... Het gaat om New York... En om New Jersey, New York dus dan bijvoorbeeld Alicia Keys, maar ook Billy Joel, echt een Long Islander. En het gaat om New Jersey, Bruce Springsteen en John Bon Jovi, want daar zitten de slachtoffers van Superstorm Sandy. Ja. En daarom wordt dit concert gegeven. En dan is het natuurlijk, de bedoeling lijkt mij, om geld op te halen. Hoeveel denken ze op te halen? Ja, dat weten ze niet helemaal zeker. Ze hebben nu aan kaartverkoop zo'n beetje 35 miljoen dollar binnen en sure. ze willen natuurlijk veel meer ophalen. Ze denken dat er misschien wel 2 miljard mensen wereldwijd kunnen kijken. 2 miljard ik begrijp dat je overal ter wereld kunt kijken, behalve hm. in Nederland, geloof ik op ja, televisie. Dat begrijp ik ook. Je kan het wel live dat via YouTube zien. Willemijn. Um, We gaan nog even Maar Je proberen. kunt dus kijken via internet natuurlijk. Je kunt gewoon via YouTube, via Hulu, via allerlei sites kunnen kijken. Ja. Je kunt in Amerika uh, met popcorn gewoon de bios in. Je kunt kijken in de bios. En je kunt op digitale schermen kijken in New York, op Times Square en in Londen en Parijs geloof ik. Nou is dat natuurlijk allemaal bedoeld voor de slachtoffers van, van Sandy. Um, wij, ja, wij hoorden dit hier in Nederland uiteraard niet zo heel erg veel meer van. Hoe is het daar nu? Heeft, heeft iedereen inmiddels alweer stroom? Heeft iedereen een dak boven zijn hoofd? Ja, iedereen heeft wel weer stroom zo langzamerhand. Al duurde dat heel lang. Maar niet iedereen heeft een dak boven het hoofd. En het is verrassend en een beetje pijnlijk voor veel New Yorkers... maar ook veel mensen uit New Jersey... hoe lang het allemaal duurt en hoe groot de schade was. Er werd in het begin was het meer een soort avontuur. Hè? Men het lag voor een deel plat. Het was zwart onder de 30e Straat. Het was ja. bijna spannend een week lang. Maar toen verging iedereen het lachen. En nu is duidelijk dat eigenlijk New York, maar ook delen van New Jersey... heel kwetsbaar zijn voor dergelijke stormen. Waar dus hoogwater aan te pas komen. En daar zijn, we, daar zijn we in Amerika anders dan in Nederland helemaal niet op voorbereid. En daar is ook nauwelijks discussie over. Nee, ik begrijp zelfs dat er komen Nederlanders die kant op... om even te laten zien hoe dat moet met water. Juist. Uh, ik geloof dat de Delta-commissaris... En, en, uh, zijn uh, onder de Delta-commissie... de Delta-commissaris en uit zijn staf... komen mensen hier nu morgen naar New York... om tijdens een forum met New Yorkers... en ministers uit het kabinet van president Obama... te praten over hoe dat nu moet. Hoe kun je nou bouwen in laaggelegen gebieden... die zo kwetsbaar zijn voor hoogwater als New York? Net zoals natuurlijk Nederland. En wij in... Old Amsterdam kunnen dus weer wat leren van Nieuw Amsterdam. <hums> Althans, Old Amsterdam, nee, ik zeg het verkeerd. Old Amsterdam leert aan Nieuw Amsterdam, zeg maar, wordt hier in New York gezegd... Oh, hoe ja. je nou moet omgaan met hoogwater en hoe daarmee om te gaan als je wilt bouwen. Precies. En in ieder geval dus ook over een aantal uur op Madison Square Garden in New York. Dat enorme concert met al die grote sterren in Nederland te zien via YouTube. Michiel Vos, dankjewel. Hey. Zometeen hoor je in het dagboek van Tom Daams, de fotograaf die voor ons in Syrië een dagboek bijhoudt. Hij heeft inmiddels de weg naar Syrië gevonden, dat kon je gisteren en eergisteren horen. En vanavond weer een nieuw deel in zijn avonturen. En op onze Facebookpagina vind je alles uit en over onze show, like hem ook even als je er zin in hebt. Facebook.com slash Today. En dan de dame hier in de studio en de heren trouwens, laat ik ze niet vergeten. Op vrijdag, dan uh, is hier altijd uh, een iets andere show. En dan is altijd Erik Corton hier ook, de big guy. En die neemt dan zijn eigen muziek mee. En die neemt heel veel mooie nieuwe Nederlandse muziek mee. En toen op, het, op een dag, toen uh, draaide die jullie. En toen dacht ik, ja, die moeten we hebben hier. En even voor de mensen denken, Orlando, Nou, dat klinkt dus zo. Dit is dan wat meer uptempo. Put me on the lightbox. En wat ik eerder van jullie gehoord heb... en volgens mij wat jullie zo meteen ook gaan spelen... is wat, wat melodramatischer. Hè? Klopt. Toch ja. Tessa? Ja. Ja. Uh, dit, wat we net hoorden, daar hoor je ook een heel stel blazers bij. Maar die horen er eigenlijk bij. Zeker, ja, drie stuks. Ja, nou ja, jullie zeiden dat jullie een heel klein studio oh, ja. hadden. Dus we zijn met z'n vieren gekomen. Dus Ja, maar normaal spelen we, of, of ook spelen wij met drie, drie ja. koperblaas. Die horen erbij. Vondvrouw ja. van de band, mag ik wel noemen. Tessa Doustra. Um, uh, en de rest, stel ze even voor, Tessa. Ja, op drums Victor van Woudenberg. En op Bas Ralf Pauw. En op gitaar Frank van Kasteren. Goed gedaan, al die mannen. Ja, dit zijn prima mannen. Ja. <laughs> ja. Dat, dat heb je bewust allemaal zo uitgezocht? Ja, daar heb ik ze wel op uitgezocht. Ja. Ja, ja, ja, heel goed. Um, even over toen jullie, oh, erik jullie draaiden. Toen um, was hier op een vrijdagavond. Ik was helemaal onder de indruk. Ik rijd naar huis, Spotify aan, Orlando opzoeken. Helemaal niks. Dus ik, nee? Is, nou, dat was al een paar weken geleden. Dus misschien kan zijn inmiddels wel. Nou, als het goed is, is er één liedje te vinden. Namelijk Put Me on the Lightbox. Op, uh, op Spotify. Nou, maar het is misschien het goed gezocht. Je moet, moet misschien op titel en, en naam. Het is, ja. het is nog allemaal wat lastiger te vinden. Maar, maar ik, ik vond wel, en... wel Wooden Saints. Dat had ik dan van Erik begrepen. Dat is de jouw vorige band. Moet je ja. even vertellen hoe dat zo is gekomen? Dat jullie nu met... Als nou, Orlando dat, zijn. Precies, nou, om te beginnen... Wooden Saints is niet mijn vorige band, maar ook een andere band van mij. En twee uh, leden van Wooden Saints spelen ook in Orlando. Dat zijn Victor en Frank. En, uh, en hoe dat zo is gekomen, zei je? Nou ja, ik begrijp dat, dat het een, een afstudeerproject was eigenlijk, hè, Orlando. Uh, dat, dat was het ook. Ik ben er ook mee afgestudeerd. ja. ja. En toen had je al Wooden Sains, maar toen dacht je... ik wil er nog wat ah, ik naast had doen. had ook Orlando. Uh, je had ook Orlando. En, ja, en uh, dat, dat was er eigenlijk altijd al. Dat is wat ik mijn hele leven eigenlijk al een soort van maak. En dat je is hele leven? Nu... Hoe oud ben je mij? Ja, oh ja goed, mijn <laughs> hele leven. Maar goed, nou, ik vond laatst in een dagboek een stukje waarin... waar ik veertien was en waarin ik zei... Uh, eigenlijk wil ik gewoon heel graag muziek maken. Dus het is al best wel lang. Ja. Best wel een tijdje. Nou ja, je bent afgestudeerd van het conservatorium, dus dat is goed gekomen. Dat is goed uh, Nou, in, Als ik het goed heb, maart komt jullie plaat uit. Mm -hmm. De buurtplaat. Sta je mm -hmm. meteen in Paradiso. Niet gek gedaan. En die is opgenomen, een groot gedeelte begrijp ik, bij jou thuis. En je woont anti-kraak in een enorme villa. ja. Klopt. Dat, dat lijkt me waanzinnig. Dit is een beetje wat je, waar je van droomt als je muziek gaat maken, toch? In zo'n yeah, omgeving. Ja, yeah, de Big Pink of zo. So. Ja, nee, dit is, uh, het is uh, ik woon samen met uh, wederom Victor en Frank in uh, dat huis daar. En uh, we hebben daar alles opgenomen. En we zijn daar nu ook aan het, uh, aan het mixen. Het, wordt, uh, het, het is eigenlijk de studio van, van uh, drie bandjes. Want we hebben alle drie eigenlijk een eigen bandje. Victor is van Wooden Sains en uh, Frank is van A Letter for Elijah. En ik ben van Orlando. En samen doen wij daar dingen in huis. Ja. En het is eigenlijk al uh, een soort ja, het is een soort ja, wat, wat zeg je? Het is een ja, beetje een ja, romantisch beeld. Hè? Dat, dat, ik denk dan. Ah, ik, ja, iedereen heeft volgens mij een beetje een droom vroeger en ik wil later in een beentje spelen. Nou ja, en dan hoor wel... ik dit verhaal. En jullie leven ook echt het leven van elkaar. Ah, ik denk met elkaar. wel steeds, ik moet niet vergeten foto's te maken eh, of, of, of, of, of, of filmpjes. Zo gewoon voor. Het is wel echt bijzonder. Ja. Maar is het dan echt zo dat jullie de godganse dag zitten te jammen en dat jij zegt: oh, ik, ik doe nog even een flibbertje en een rumbertje. <lacht> nou, het was wel. Hij nee. zei, we zijn ook altijd stout, maar dat is niet waar. Nee, wij, het is wel zo dat bijvoorbeeld Frank heeft hiervoor ook een plaat opgenomen in het huis. En, ja. uh, en toen was het wel zo dat als er even een vrouw nodig was, uh, een koortje, dan werd ik naar beneden geroepen en dan, uh, dan deed ik dat. Maar uh, het is ook wel heel vervelend hoor. Ik ben in die tijd ook gillend naar buiten gegaan, want er staan die versterkers te loeien in de gang. En dat is ook niet echt. Je woont daar ook nog, zeg maar. Dus het is en romantisch. En, en vervelend. Vermoeiend. Hoor je nou op een, een of andere manier terug op die plaat die nu nog moet uitkomen dat het op die manier gemaakt is in een villa? Is dat van invloed? Oh, ik heb wel het gevoel dat het heel dat het heel um, heel persoonlijk en huiselijk klinkt of zo. We hebben het ook met allemaal. Iedereen is is in voor niks zeg maar. We, we hebben geen geld of zo. Dus dus het is heel erg een soort vriendengroep die samen iets maakt. En, uh, en dat hoor je ik, er wel aan af. Ik denk dat je dat er wel vanaf kan. Dat ja? af kunt horen, ja. ja zeker. Allemaal nog steeds vrienden ook van elkaar. Ja, ja ik had ja. bijvoorbeeld nu al een week op en Frank ook een week niet gezien. En dan mis ik ze echt een beetje. Ja, we eten s'avonds avonds altijd met elkaar. <laughs> is gewoon heel gezellig. Maar nu even niet. Was maar je... nu, ja, nu was iedereen druk en dan uh, is het leuk om ze weer te zien. Ja. Ga staan, want je gaat live zingen. Zie. Van het komende album, maar dat is nog helemaal in, uh, in het maakproces. Dus het is nog niet af, toch? Nee, het is nog niet af. Maar nee. We zijn aan het mixen. Ja. We hebben nu twee, uh, twee af. En uh, nee, we zijn op de goede weg. Maar weet je al hoe die gaat heten, het album? Ja, het album gaat heten The Early Warning Company. The Early Warning Company. Warning, Warning. Warning Company. En het nummer? Dit nummer heet No, You Might Not. Orlando.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 Mooi. Ik ga niet klappen want dat is zo lullig in mijn eentje. No, you might not Orlando. En Orlando is uh, Tessa Doustra, Victor van Woudenberg, Frank van Kasteren, Ralf Touw. En dan eigenlijk oh, ook oh, nog drie. Ja, ook leuk, Pauw, staat hier verkeerd. <laughs> en dan ook nog drie blazers. En die zijn er op dit moment even niet bij. En in maart dan is het album uit. En dan Zee. hoop ik dat ik erbij ben in Paradiso. Dank, dames en heren. Gaan we verder met iets heel anders. Tom Daams, 28 jaar oud, freelance oorlogsfotograaf... en voor de tweede keer onderweg naar Syrië. Je hebt het al eerder gehoord bij ons. De eerste keer vertrok hij hier op de Bonnefoy... bepakt met veel te veel kleding, maar zonder kogelvrij vest. Hij nou, keerde terug naar Nederland, bereiden zich beter voor... en stapte opnieuw op het vliegtuig... Voor ons, voor BNN Today, houdt hij nu een dagboek bij van zijn tweede reis. En momenteel zit Tom in Libanon en weten we dat het op zijn zachts gezegd... nou niet echt makkelijk is om de grens met Syrië zomaar over te steken. Maar vandaag in dag drie begint het er dan echt op te lijken. Oké, okay, dus um, ik ben heel erg blij, want ik heb nu eindelijk een route gevonden. Een route om serie binnen te komen. Ik kan hier helaas niet te veel over vertellen, omdat ja, de geheime dienst... die uh, luistert en kijkt alle media na, dus uh, ik moet heel erg op mijn woorden passen. Maar ik heb dus een uh, route gevonden en uh, dat leidt mij naar een dorpje... in het noordoosten van Libanon. Vanaf daar uh, is er... Een plek waarin veel Vrij-Series uh, leger ja, in- en uitgaan, wapens aanleveren en um, gewonden verder sluizen uh, Libanon in. Wat dat betreft ja, ben ik super enthousiast en super tevreden dat ik eindelijk een route heb gevonden. Dat ik eindelijk een plek heb kunnen pinpointen waar ik de oversteek kan maken. En waar ik ook überhaupt in contact kan komen met het Vrij-Series leger. En uh, ja, dat stelt me echt super gerust. Dus wat dat betreft ben ik echt heel erg blij. Gedurende het hele proces om een route te vinden, heb ik heel veel steun gehad aan een lokale band, Leslie Lang. Leslie Lang heeft me heel veel tips gegeven over de routes die ik kan nemen en de gevaren die ik onderweg kan tegenkomen. Denk aan de vele pro-Assad-aanhangers die heel veel gebieden in Libanon bezetten. Eén specifiek nummer van Leslie Lang spreekt mij persoonlijk aan: het nummer Hangover Days. Zoveel, zo voel ik me elke ochtend als ik wakker word. ZANG and and fucked up. Fucked up, up baby now. hangover van de stress. Een kater van de stress. Hoe kom ik serie binnen? Maar gelukkig heb ik nu eindelijk een route gevonden. En zal ik voor deze route gaan. Als dat eenmaal achter de rug is, dan zit het moeilijkste gedeelte van mijn reis erop. En ben ik in de oorlog in Syrië. Vanaf daar zal ik proberen naar Damascus te gaan. De route zal dan ook weer onzeker zijn. Maar het e de enige zekerheid die ik dan wel heb... Is dat ik met het vrij series leger ben die mij naar plekken kan brengen waar ik normaal niet kan komen? Dit was Tom Dames vanuit Beirut, Libanon, over en uit. Tom Daams, freelance oorlogsfotograaf in Syrië. Morgen dan is hij er weer. Luc, wat gaan wij doen morgen? Of nou, morgen, maar vooral zo meteen. Nou, het is 12, zoals iedereen wel weet. Diederik Heker komt net binnen. Ik weet zeker dat jij dat fantastisch vindt. Ja, zeker. Ja, dat dacht ik al. Cijfertjes en zo. Met een wetenschapsjournalist. Ja, dat zal wel. Ik ben een hele dag bezig geweest met cijfertjes en zo. En nu heb ik opgezocht, Willemijn, hoeveel dagen oud jij bent. Oké. Ja, hoeveel dagen denk je? Jeetje, ja, dat is moeilijk hè? <laughs> Geen... Even een ruwe schatting. Ja. Uh, ik heb geen idee. 50.000 dagen? Nee. nee. nee. Het sche nee, nee. scheelt niet veel. <laughs> hoeveel je... overdagen denk jij? Uh, oh, ik weet niet hoeveel mijn jaren is natuurlijk. Maar ik ik is, zelf uh... heb uh, mijn, mijn 10.000 dagen verjaardag uh, um, een jaar geleden ongeveer gevierd. Ja, hè? Ja. Dus ik denk dat ik, uh, dat ik ja, rond de 10.500 of zo ja. uh, zit. zijn. Ja. Okay. Nou, <laughs> heeft even <laughs> 13.903 ja. dagen erop zitten? <laughs> ja, dat is eigenlijk helemaal. Valt wel mee als je het ja. zo zegt. Ja. 10.926. Dat is leuk dat je je voor het zo voorstelt. Hoe oud ben je? 13.903 uh, 13 ja. kan je dan zeggen vanaf nu. En dan hm. moet je morgen natuurlijk een dagje erbij optellen. Hè? Ja, Luc. Zo werkt dat. Werk dat begrijp ik nog net. Ja. <laughs> Dank je wel. Ja, nee, bedoel, hè, dat komt al met, met, de, met de jaren natuurlijk. Of met de dagen in dit geval. Zometeen meer BNN Today. Maar eerst het nieuws: Yuri Stoevenitsky. BNN Sport over Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Eredivisie. Bek Zwolle aanzet. Oh, mooie goal, zeg. Groningen VVV. Ja, tikt die daar zijn tegenstander aan. Dat wordt uh, gevraagd om een strafstop. Roda Anak. Moet nu gaan schieten op de voorzichtgever. Hij probeert hem te plaatsen in de verrehoofd. En dan kwart voor 9. NEC-PSV. Eerste coördinator de bal komt binnen. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.